Twee uur, Onnoor met het NOS-journaal. De Noorse politie is op zoek naar een mogelijke tweede dader... van de schietpartij van gisteren waarbij 84 mensen omkwamen. Op welke manier die betrokken zou zijn geweest... bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk. Scandinavië-correspondent van de VRT, Dirk Evers. Dirk, weet jij hier al meer over? Nee, de politie wil daar eigenlijk weinig over kwijt. Het is wel zo dat de krant, de Noorse krant WG... die heeft een politiewoordvoerder geciteerd... Dat er mogelijk een tweede dader is. En men uh, baseert zich eigenlijk op ooggetuigen van, van de jongeren op dat uh, eiland. Waar uh, die als uh, politieagent verkleden schutter uh, heel veel doden heeft gemaakt. En daar zou ook nog een tweede man bij betrokken zijn in uh, burgerkleding. Uh, waar men ook een signalement van heeft. Maar uh, de politie laat eigenlijk niet in haar kaarten kijken wat dat betreft. is nou, premier Stoltenberg aan het begin van de middag bij het crisiscentrum aangekomen. In de buurt van dat eiland waar gisteren het bloedbad plaatsvond. Zijn daar nog ontwikkelingen? Ja, dus dat is een hotel dat men heeft uh, afgehuurd. Daar heeft men ook alle andere gasten er eigenlijk vriendelijk verzocht om te vertrekken. Zoentwol heet het. En uh, daar is zo, met, zo net uh, de koning ook aangekomen. Koning Harald met uh, koningin Sonja en ook uh, kroonprins Hokon. En de premier was net buiten gekomen en dan zijn ze alle met z'n allen nog eens naar binnen gegaan. Het heeft veel langer geduurd dan verwacht. Uh, wat naar buiten is uh, gelekt is dat, de, dat het heel emotioneel was. Dat uh, de premier Jens Stoltenberg ook veel mensen heeft geknuffeld in de armen genomen. Dat, het, dat er veel tranen werden gehaald. Dus uh, men is nog heel sterk onder de indruk van het gebeurde. Uh, premier Stoltenberg zou een persconferentie gaan geven. Weet jij of die nog doorgaat? Ja, die zou plaatsvinden van zodra uh, de koning dan en de koningin met de premier naar buiten komt. Dus dat zou eigenlijk binnen... Ja, binnen men, men had al gezegd een half uur geleden, maar dus het loopt allemaal wat uit. Dus dat zou deze middag nog gebeuren. Voor hij terug naar, uh, naar Oslo vliegt, waar uh, een, uh, een crisiskabinet uh, is. V of, uh, ja. ja, het crisiskabinet is daar samen. Ja. Uh, vrt scandinavi correspondent Dirk Evers, dank. Vanwege de aanslagen zijn de meeste evenementen in Oslo dit weekend afgelast. Veel openbare gebouwen, waaronder belangrijke musea en concertzalen, zijn dicht...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 Hij is nu met net live op de Noorse televisie. Hij zegt ook, ja, hij is binnen geweest. Hij heeft, hij, he, he wil eigenlijk de rouw delen met, met alle aanwezigen. En uh, medigevoelens, gevoelens. Ik doe dit uit Ik doe dit uit eigen beweging. Die man, er die Natuurlijk, ook als premier, maar ook uit eigen beweging. Het is belangrijk om elkaar te steunen. Wij zijn een land waar we de nabestaanden niet alleen laten. Som er met zijn, maar Wij zijn een land waar we voor elkaar begrip en zorg tonen, zegt premier Jens Stoltenberg en Het een volk. Ik geef hier uh, niet alleen uh, steun en uh, warmte aan de nabestaanden uit eigen beweging, maar namens de hele Noorse natie, zegt premier Tottenhout. En hij is zelf duidelijk aangeslagen, zie je ook. Ik het wel, ik ben naar binnen gegaan en ik heb gezegd: ik sta hier om jullie te vertellen dat de hele wereld met jullie meeleeft en dat we met z'n allen, de hele wereld eigenlijk steun betuigen. Alle Noordse landen, alle Europese landen, de Verenigde Naties. Angela Merkel heeft zo meteen ook haar steun betuigd, ook de Amerikaanse president. Al deze mensen hebben steun betuigd. En dat ben ik binnen gaan vertellen aan de nabestaanden... en aan de overlevenden in dat crisiscentrum Sundwald... waar premier Jens Stoltenberg nu net is buiten gekomen... en met zijn persconferentie bezig is. Dirk uh, Evers van de VRT. Dank dat je dit voor ons plotseling ook uh, hebt willen vertalen. Premier Stoltenberg, duidelijk aangeslagen... En uh, uh, Stoltenberg heeft uh, de solidariteitsbetuigingen van uh, wereldleiders overgebracht naar de mensen binnen, nabestaanden en hulpverleners in het crisiscentrum bij het eiland waar gisteren het bloedbad uh, was. Dan door met ander nieuws. In Peking is de door China meest gezochte crimineel aangekomen, Lai Changqing. Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie in de jaren 90...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Er staat drie kilometer voor Maastricht. En op de A15 Rotterdam richting Europort is iets voorbij. Spijken is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels twee kilometer en daar is de rechterrijstok afgesloten. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man.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 Ik vind eigenlijk dat Frankrijk dit stuk grondgebied in Nederland moet verkopen. Ik heb met mijn hand omhoog door bocht 7 heen <laughs> gereden. Alleen hoefde mijn stuur vast te houden, en te trappen hoefde ik niet. Nou, dat is gewoon gek. hij ja, is fantastisch. Ik heb weggenomen. Tot Volg doet het in zijn eentje. Hij rijdt uh, gewoon weg. Zeker met voor de top van de, van de weet ik veel hoe die kutklim heeft Evans verliest uh, 57 seconden. Het is allemaal niet veel hoor. You can't say it's a minute, it's a, it's okay. a love time. Sebastian Timmermans, Steven Vierhouten, Tom van en Dione de Graaf. Goedemiddag. Het is zaterdag 23 juli, de één na laatste dag van de ronde van Frankrijk. Natuurlijk zijn we veel in Frankrijk, maar u begrijpt als er nieuws is uit Noorwegen waar uh, premier Stoltenberg uh, zojuist een persconferentie heeft gegeven over het bloedpad dat gisteren is aangericht, dan uh, gaan we direct naar Noorwegen. De Tour is nog steeds niet beslist. Vandaag gaat dat in de individuele tijdrit normaal gesproken wel gebeuren. De eerste drie staan binnen een minuut. Andy Schleck heeft 53 seconden voorsprong op zijn oudere broer Frank... en 57 op Cadel Evans en die kan heel hard gaan in de race tegen de klok. Over 42,5 kilometer rijden ze vandaag in en rond Grenoble. En even voor half elf is de eerste van start gegaan. Dus we hebben al een beste tijd, Gio Lippens. We hebben al een beste tijd. En die tijd staat op de naam van de man die we hier ook verwachten. Fabian Cancellara, viervoudig wereldkampioen tijdrijden. Hij is ook olympisch kampioen op de tijdrit. En noteerde hier een tijd van 57 minuten en 15 seconden. Over deze lastige tijdrit over 42,5 kilometer rond Grenoble. Tweede tijd voorlopig Christian Koren. Derde tijd Adriano Mallori En de vierde tijd, die is voor Nederland. 57 seconden achter Lara, lieve Westra. Op weg met Radio Tour de France. Naar Frankrijk of nog verder. En. een normale toeter. Samedi, 23 juli. Luisteraars, Parijs is nog ver. Dat is heel zwaar. 20e etappe, contre la montre individuelle, Grenoble. The Jackson 5, I want you back. Geolippens Cancellara, de beste tijd tot nu toe. Dat is inderdaad niet echt uh, verbazingwekkend. Maar Lieuwe-Westra, beste Nederlander tot nu toe. Kun je al een beetje inschatten of dat echt goed is? Nou, hij heeft het gewoon uitstekend gedaan. Hij heeft sowieso 10 seconden harder gereden... dan tijdens de tijdrit in de Dauphiné Libéré van afgelopen juni. Tijdrit toen in die ronde, de voorbereidingsronde... eigenlijk toch wel een beetje op de Tour de France... over een identiek parcours. Dat was precies hetzelfde rondje wat ze nu rijden. Toen reed hij... Uh, uh, nou ja, in ieder geval 10 seconden uh, langzamer dus dan in de tijdrit van nu. De omstandigheden waren ook een beetje vergelijkbaar. Ook toen regende het onderweg. En vanmorgen hebben de renners ook onderweg wel natte wegen gehad. Terwijl het hier aan de finishing Grenoble nog uh, voortdurend uh, droog is gebleven. Dus heeft Westraat prima gedaan. En als je dan die tijd vergelijkt met de tijd van Fabian Cancelara... dan verliest Westraat met name in het eerste deel van het uh, parcours. Dan uh, verliest hij met name 51 uh, seconden in het eerste deel van het parcours. En op het einde... Dan verliest hij nauwelijks op Fabian Cancelara. Dus doet hij het gewoon prima. Hopelijk blijft hij zo'n beetje zo in die top 10. Misschien valt hij er net buiten. Dat weten we niet. Dat zullen we pas op het einde weten. Als de specialisten met name allemaal zijn geweest. Denk daarbij aan Tony Martin. Toch ook wel een van de mannen die hard rijdt. David Miller hadden we ook veel van verwacht. Maar die rijdt op dit moment niet zo snel rond. Die doet het helemaal niet zo goed. Uh, verder hebben we wat Nederlanders in actie al gehad. Fabian Cancelara dus verreweg de snelste tijd. Want hij heeft 54 seconden voorsprong op de nummer 2 op Christian Koren. Derde dus Adriano Malori op 56 seconden. En dan Westra op 57 seconden. Die drie die zitten heel dicht bij elkaar. Maar uh, de Nederlanders uh, verder, uh, als je die dan uh, bekijkt... Uh, hebben we er nogal wat in actie gehad. Behalve Westra, Charlinghi, toch wel de beste prestatie. 2,25. Die reed zelfs het hele tweede deel van deze tijdrit. Reed zelfs een seconde sneller dan Cancellara. Is dus misschien iets te voorzichtig begonnen aan die tijdrit... Maar Hij eindigde dus uiteindelijk op 2 minuut 25 van Cancellara. Kijken we verder even. Joost Postma op 4,54. Adi Engels 5,57. Nicky Terpstra op 8,56. Dat uh, is een tijd die dus bijna 9 minuten langzamer is. Denk daar maar eens even aan. 42,5 kilometer. 9 minuten langzamer dan die tijd van Fabian Cancellara. Maar we krijgen straks natuurlijk nog veel meer mooie namen. Op dit moment zijn ook Bauke Mollema en Johnny Hogeland op het parcours. Die rijden rond straks. Gaat Lange Stendam, dat moet nu zo'n beetje gebeuren. Van start, hij is zojuist zelfs al van start gegaan, is dus net van het startpodium weg. Dus Langeren Stendam is op dit moment ook op het parcours. En dan zullen we eens gaan kijken wat die heren straks voor tijden gaan neerzetten. De tijd van Nieuwe Westraat dus voorlopig de vierde tijd na de finish, werd hij opgevangen door Steven Dalenboud. De luisteraars van Radio Tour de France schakelen hun radio in en denken: hoe deed Leeuwe Westraat vanochtend in Grenoble? Uh, ja, ik deed het op zich wel goed. Maar het uh, is gewoon jammer dat uh, met het weer. Dus uh, degenen die in de auto drachten zaten, die hebben denk ik een goede tijd voor mij gezien. En uh, dat er echt wel, uh, wel power in, in, ja, achter mij zat. Maar, uh... Ja, ik, ik verlies gewoon te veel in afdaling en uh, wat allemaal nat, nat lag. zeg maar. Want Het heeft hier de hele nacht geregend. Het regent nu niet meer, maar het, het lag dus allemaal nog nat. Ja, maar het is hier bij de finish en start is het droog. Alleen uh, bovenin daar uh, is het al zo nat als wat. En dat zal het ook blijven, denk ik. Dus uh, is iedereen hetzelfde. Je, je hebt hier lang aan toegeleefd. Maar is het dan toch nog een kwestie van niet te veel risico's nemen vandaag? Ja, nou, zeker. Het is een toer en ik wil ook het einde halen. Ik, ik ga niet. Uh, ja. Uh,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 Uh, dat, dat is dan baal En de tijdrit uh, wou ik gewoon uh, heel kort eindigen. En uh, ja, nu met dit weer uh, ja, valt dat ook een beetje letterlijk en figuurlijk in het water. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb mijn best gedaan. Dus ik geef me gewoon de 7 klaar. Tot slot. Um, heb je tips voor je ploegenoten die hier straks aan de start staan? Of misschien wel voor Andy Sleck en Cadell Evans? Uh, ja, weinig, weinig tips. Uh, de sterkste gaat hij gewoon winnen. Het is gewoon een heel zwaar parcours. En, uh, ja, het is heel simpel. Het is gewoon... Uh, Zien we het Schipstrand. Wie wint de tour? Carol Evans. Dankjewel. Ja. Dank Zo, dat is duidelijk. Liewe Westra. En voor Liewe Westra had de tour best nog wel een weekje langer mogen duren. Hij is dus de nummer vier op dit moment in de tijdrit 57 seconden achter de leider op dit moment, Cancelara. De waterpolisters hebben op het uh, WK de kwartfinale bereikt. De Nederlandse waterpolisters natuurlijk. In de tussenronde werd Nieuw-Zeeland ja, eenvoudig verslagen. 14-6 werd het voor Oranje. Verslaggever Erik van Dijk is in Shanghai. Zag ook de wedstrijd. Erik, goeiemiddag. Goeiemiddag Jan. Um, 14-6, dat klinkt als een overtuigende zegen, uh, Maar was dat het ook? Ja, ja, zoals nieuwe Wechter zou zeggen, uh, ik geef ze een zeven. Het <laughs> was uh, hartstikke goed wat ze lieten zien. Ja, Nieuw-Zeeland is geen ploeg waar je het heel moeilijk tegen moet krijgen. Dat gebeurde twee jaar wel. Twee jaar geleden op de WK gebeurde dat wel. En nu zie je dat ze daar al veel minder moeite mee hebben. Nieuw-Zeeland, het ja, is wel aardig. De Nederlandse bondscoach, Eelco Uri, die vertelde... dat die vrouwen hier bijvoorbeeld allemaal zelf voor hebben betaald... om hier te mogen zijn en om mee te doen. Die betalen 12.500 euro per stuk om hier te mogen waterpolo op een WK waarvan ze weten dat ze niet zullen gaan winnen. En daarom, ja, tegen dat soort meisjes moest, uh, moest dat uh, hele professionele Nederlandse team vandaag waterpoloen, Ja, en in het eerste part meteen ruim afstand genomen. En uh, met goed waterpolo gewoon uh, die Nieuw-Zeelandse selectie geen enkele schijn van kans gegeven. Hartstikke goed. Wat was nou de kwaliteit van Nederland, kan je dat zeggen, in deze wedstrijd? Nou, de kwaliteit is vooral dat... Uh, ...het basisniveau gestegen is. Uh, je ziet dat de selectie die twee jaar geleden op een WK... ...en misschien zelfs nog wel eens op wat wedstrijden daartussen... ...ook wel eens gewoon een hele slechte wedstrijd hadden... ...en dat ze dan ook echt moeite hadden om van dit soort ploegen te winnen. Ja. Twee jaar geleden, ditzelfde Nieuw-Zeeland... ...nog maar uh, net gewonnen stonden ze met uh, twee doelpunten in het vierde pad achter. En nu zie je dat ze dit soort teams... Uh, Kazachstan hadden ze wat moeite mee, maar rollen ze ook met tien doelpunten verschil op... En het basisniveau van Nederland, dat merk je. De ploeg is breder, is sterker, is beter getraind en is gewoon beter geworden. Wie, wie waren de beste aan, uh, aan de Nederlandse kant? Nou ja, altijd de beste is uh, Iske van Belkum. Die is echt een van de allerbeste speelsters ter wereld. In 2009 was ze nog door de FINA, door de Wereld Zwembond, uitgeroepen tot speelster van het jaar. Ja, En dat zie je uh, eigenlijk in alles. Ze verdeelt, ze, ze geeft assist, maakt skills... En uh, ja, ze scoort er ook uh, gewoon heel veel. Ja. En als het belangrijk wordt, of als het lastig wordt voor Nederland, is, is uh, Yveske van Welkom degene waarop de ploeg kan leunen. Zie jij eigenlijk, uh, of ga ik nu te ver, dat kan best hoor, maar zie jij eigenlijk al een wereldkampioen aan het werk als je naar Nederland kijkt? Ja, wat het moeilijke is, is dat in het, uh, in het vrouwenwaterpolo um, uh, ja, op, op, op, eigenlijk op elke keurige dag uh, iedere ploeg van een andere ploeg kan winnen, eh, van de top 8. En daar zitten ze nu bij. Uh, en nu de volgende tegenstander is Griekenland. Yeah. Uh, daar winnen ze zeven van de tien keer van misschien. Maar ja, het kan net zo zijn dat het op een dag niet, uh, niet klikt en, en dat het dan wat minder gaat. Maar uh, ja, kijk, als ze in een flow komen, zoals ze dat ook de vorige keer in, uh, in China deden. Misschien kun je dat nog herinneren, dat was in 2008 op de Olympische Spelen. Uh, Toen yeah. kwam de ploeg in een flow en werd ze dus Olympisch kampioen. Ach, wie weet wat, is, wat er mogelijk is als ze... Uh, als ze langs Griekenland komen zo dadelijk. Ja, maar dat zouden ze eigenlijk wel moeten kunnen doen, winnen van Griekenland. Ja, een mooi voorbeeld, is, uh, een mooi voorbeeld van waarom is, is, is, vertelde Yveske van Belkom, die speelde uh, haar waterpolo in Griekenland. En kent die meisjes heel goed. En die waren in de veronderstelling dat zij in de volgende ronde of Hongarije of Oost, uh, Australië tegen zouden komen. Dus die waren in het hotel vrij uh, gelukkig met hun volgende ronde. Totdat ze erachter kwamen dat niet uh, Australië de tegenstander zou worden, maar Nederland... En, en, en meteen zag je wat van, van, van bedrukking op de gezichten. En dat zei Yveske, ja, eigenlijk heb je dan het gevoel dat je met 2-0 staat. Ja, precies. Ze zijn al bang voor ons. Ja, dat, dat gevoel is ze wel. Ja, ze kennen elkaar door en door bij de ploegen. We hebben ook heel vaak uh, uh, oefenwedstrijden gespeeld. En de technische staf uh, van Griekenland is goed bevriend met de technische staf van, uh, van Nederland. Dus ze hebben geen geheimen voor elkaar. Maar uh, ja, uh, normaal gesproken is Griekenland de ploeg waar Nederland van zou moeten kunnen winnen. Oké, okay, wanneer is die wedstrijd? Uh, die is over twee dagen. Nou, gaan we je weer bellen. Dankjewel, Erik van Dijk. Dankjewel, Dion. <zienk van de Fondstrijd> Nummer voor uh, vooral Cadell Evans, denk ik. Want Brooke Fraser komt uit Australië. Something in the water. We gaan uh, naar Steven Daleboot en deze keer naar uh, ex-topsprinter Mathieu Hermans. Uh, ja, jullie nemen meestal de dag van gisteren door. na er gebeurde helemaal niks. Hij was saai. Nee, zullen we dat maar gewoon overslaan? <laughs> ja, er gebeurde inderdaad van alles, uh, Mathieu. Heb je genoten? Heel erg genoten. Mooie tour. Ja, ik, ik heb niet vaak uh, zo'n zo tour etappe gezien. Nou ja, het hele tour is al heel, uh, ja, gaat voor iedereen heel snel voorbij. Elke dag gebeurt er wel wat. En uh, ja, zeker uh, gisteren de eerste eerste kilometers al de aanval en uh, ja, Contador die de wedstrijd snel opent. Ja. Dus, uh, het is wel leuk te zien om een keer een uh, ja, gevecht van man tegen man te zien. Eigenlijk zonder veel ploeggenoten. En uh, ja, daar hebben we heel lang op moeten wachten. Heel veel jaren. Ja, inderdaad. Uh, komt het door, las ik trouwens vanochtend over in, volgens mij in de Telegraaf... dat hij een hongerklop zou hebben gehad de dag daarvoor op de Galibier... Uh, dat is dan wel een, uh, een duur beginnersfoutje, als dat echt zo is. Ja, maar ik, ik had zelf ook een beetje het idee dat hij gisteren ook een hongerklop had. Want uh, ze zaten natuurlijk uh, met een paar man voorop... Uh, tussen de Galibé en Alpe d'Huez. En uh, de groep daarachter hadden de auto's bij. En je zag hem ook even bidon van, van een bidon van een neutrale motor pakken. Dus ja... Het was misschien maar een korte etappe, maar uh, ja, je verliest toch uh, heel veel energie. Uh, ja. Zeker als je zo'n Calibé op moet. Ja. En dan uh, is het wel lekker om even, even bij te tanken tussen, tussen Calibé en Alpe Maar heeft hij dan daarop verloren als het zo is... of is hij gewoon niet sterk genoeg om deze Tour te winnen? Nou, ik... Ja. Kijk, uh, je, je moet natuurlijk zo zien... Uh, als gelijk vanaf de eerste klim uh, volop gereden wordt, ja... Je weet nooit precies hoe, hoe ver je ermee kunt doen. Hè? En, uh, ik vond het wel vreemd ook dat er gisteren tijdens de etappe eigenlijk geen bevoorradingspost was. Of soms zie je uh, uh, ja, verzorgers wel eens staan bovenop een klim. Ja, ik, ik had er juist voor gekozen. Ga dan bovenop de galibier staan. Kunnen de renners wat, wat, uh, wat aanpakken en uh, in de afdaling wat eten voor te herstellen. Goed, we kwamen dus aan op de Alp de West. De renners kwamen daar aan. De Nederlanders kwamen daar uh, niet aan te pas. Tenminste, de Nederlandse wielrenners niet. Maar ze genoten wel. Bijvoorbeeld Laurens ten Dam. Ja, joh, ik was net alsof ik uh, in een arena was. Joh. Ik heb het publiek een beetje opgezweet. Ik ben met mijn handen omhoog door bocht 7 <laughs> gereden. Met je handen omhoog? Ja, voor zover het ging. Mijn communicatie ben ik daar nog verloren. Nee, mijn radiootje, maar... Uh... Nou, dat is gewoon gek. Hij ja, is fantastisch. Ik heb echt genoten. Ja, de, wielrenners, de Nederlandse wielrenners genoten van het Nederlandse publiek. Maar andersom was het niet echt zo, hè? Nee, ja. Kijk, het is leuk als je als renner geniet van al de aandacht. En, uh, goed, uh, als bocht 7, de Nederlandse bocht is hartstikke mooi. Leuk voor de sporters. Maar ja, je zit als renner wel in de Tour. Ja. En ik had liever gezien dat hij met de handen in de lucht uh, <laughs> over de finish was gegaan. Ja, ja, wat, wat, ze ja wat zegt dit? Ja... Uh, ja, ik vind de tour is, is een Tour is gewoon heel zwaar en uh, daar is niks om mee te lachen. En uh, we zijn allemaal hier, uh, denk ik als, uh, als renner is iedereen hier om uh, het maximale eruit te halen. En, uh, goed, het kan zijn dat je uh, natuurlijk in een kansloze positie zit, maar... Uh, ja, goed, iedereen probeert er toch van te maken wat hij kan. Ja. En. Uh, ja, ja, de elke... Gezing zei trouwens, die had ook genoten, maar die zei wel. Meteen erachteraan, zo'n beetje half beschaamd van. Ja, nou, ik had eigenlijk liever hier met het beste omhoog gereden. Dat wil ik ooit nog een keer doen. Dus dat is misschien ook een beetje het verschil tussen Gezing en Ten, ten Dam dan. Nou, ja, maar kijk, als je nou zo'n Husoft of een Bovense haren bijvoorbeeld neemt. je hebt allebei twee etappes. rij je dan ontspannen de, de, de klim op. En uh, goed, je kunt een beetje genieten van hetgeen wat erom En dan heb je al wel iets in de zak zitten. Ja, maar ja, als je ik, met lege handen staat, dan denk ik. Ik snap wat je bedoelt. Goed, vandaag ja. die 42 en een een half kilometer in en rond Grenoble. Andy Slek, Frank Slek, Karel Evans. Dat zijn de mannen. Hoe liggen de verhoudingen wat jou betreft? Ja, het is... Eigenlijk kan het dus zoals elke dag nog alle kanten op. Euh, ja. Binnen een minuut. Ja, de vorm van de dag. Nou ja, uh, zeggen wat van, Mathieu. Ik bedoel. Uh, nou ja, Kadel eb... Evans is natuurlijk wel de betere tijd. Erin. Ja, maar hij heeft de laatste twee jaar toch geen allerbeste tijd. Het gereden de tour. En uh, toch elke keer op uh, anderhalf, of twee minuten van de winnaar. Dus ja. ja. Het is ook een lastig parcours. Uh, heuvelig met veel tempoversnellingen. Uh, ja, een klim van toch een 300 meter hoog verschil is ook niet mis. Ja. Ja, daar is en die denk ik wel een beetje in het voordeel, maar ja, we moeten het gewoon afhouden. Je kunt er niks van zeggen. Ja, ja, nou ja, of je kan er juist heel veel over zeggen. Inderdaad, maar je kan het ook simpel houden, zoals Cadell Evans gisteren deed. Oh, simpel. Time trial. Start as fast as possible. Finish as fast as possible. Hope it's fast enough. Snel starten, snel finishen en hopen dat het snel genoeg is. Ja, daar komt het uiteindelijk allemaal op neer natuurlijk ja. in het wielrennen. Um, heeft Andy lekker een voordeel dat hij als laatste start... en dat hij dus die tussentijden van Evans die vlak voorbereid doorkrijgt? Nou, het heeft wel een beetje voordeel, maar ja, het kan ook in je nadeel werken. Want als je weet dat uh, Evans de, uh, ja. 20, 30 seconden voor zit op je, en je gaat al op het maximum... dus ja, dan, dan, als er niks meer in zit... Dat kan ook demotiverend zijn? Het kan ook demotiverend zijn. Ook demotiverend zijn. Ja, en ja. en ja. hoe belangrijk is het dat hij die gele trui nu vanochtend uh, aan mocht trekken toen hij uit bed stapte? Nou, dat geeft natuurlijk extra vleugels. Ja. En uh, goed, de, de leiding achter, uh, achter Andy zal ook wel uh, misschien een beetje met de tijden... een beetje gokelen, mocht het in zijn nadeel zijn. Ja, precies. Nog één ding, heel kort tot slot. Het kan natuurlijk zijn dat ze ongeveer, tegelijk, of ongeveer de gelijke tijd in het klassement hebben na vandaag. Zou, is, moeten we dan Parijs nog denken dat er iets heel geks mogelijk is... en dat die code wordt doorbroken, of gebeurt dat absoluut niet? Ook al is het maar vijf seconden. Ja. Ook als sprinter weet je dat je tot één of twee meter over de spreek, uh, streep moet doorsprinten... En de, de, de wedstrijd is pas beslist als Dan we kijk. in Parijs over de finish nou, wie zijn. Je weet, wordt het nog een verrassend weekend. Mathieu Hermans, bedankt. Dank jullie wel, Steven Dalenbout en Mathieu Hermans. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half drie geweest. Hier is Onno Duiven Nederwit. Goedemiddag. De Noorse premier Stoltenberg heeft gepraat met nabestaanden van de schietpartij... die aan 84 mensen op een eiland bij Oslo het leven heeft gekost. Ook de koning en koningin hebben gesproken met nabestaanden. Stoltenberg zei na afloop dat hij diep geroerd was door de reacties van de nabestaanden... en dat hij hun de condolences heeft overgebracht van zijn collega-regeringsleiders. De Noorse politie is intussen op zoek naar een mogelijke tweede dader van de schietpartij. Op welke manier die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk. In Peking is de door China meest gezochte crimineel aangekomen, Lai Changqing. Hij zou in de jaren negentig een criminele organisatie hebben geleid... waarin miljarden rondgingen. Changqing was twaalf jaar op de vlucht en woonde in Canada. Afgelopen dinsdag besloot een Canadese rechter... dat hij aan China mocht worden uitgeleverd. En actrice Ina van Vaassen is overleden. Ze stond op het toneel en speelde in tv-programma's. Door haar samenwerking met Wim Sonneveld werd ze ook bekend als cabaretière. Ina van Vaassen is 82 jaar geworden. En dat is het nieuws op dit moment. Gio Lippens, we zijn bezig met de individuele tijdrit. Cancellara had nog de snelste tijd en daar is denk ik nog geen verandering in gekomen. Nou, dan leek het wel op dat Cancellara tot aan het einde van deze dag misschien wel de snelste tijd zou vasthouden. Met die 57, 15, 57 minuten en 15 seconden. Maar er is een Australiër onderdoor gegaan. Australiër Richie Port, 26 jaar oud, toch wel een groot talent. Goede tijdrijder ook, maar hij laat het nu in ieder geval ook zien in deze toer Terwijl ik nu kijk... Kijk naar Johnny Hogeland. Die ook in de buurt gaat komen van de finish. Maar hij is er nog niet. En Hogeland gaat ook absoluut geen toptijd rijden. Maar Richie Poort reed dus 12 seconden sneller dan Fabian Cancellara. En dan te bedenken dat op dit moment een man onderweg is. die sneller is dan Cancellara en Poort op de tussenpunten. Op de eerste twee meetpunten. ook na 27,5 kilometer. Dat is Thomas de Gent. De man van vakantie Gisteren werden ze nog geplaagd. omdat Björn Leukemans buiten de tijd binnenkwam. Daarboven op Alpe du West. En hier komt Johnny Hogeland trouwens over de finish. Nu we het toch over vakantie hebben. Die zwaait dus even naar het publiek. Want die wordt hier echt ongelooflijk enthousiast toegejuicht. 44e tijd voor Johnny Hogeland. Kijken we eventjes naar de tijdverschillen. Dan rijdt hij 4 minuten en 53 seconden langzamer dan Richie Port. Hoogeland doet dus niet echt mee in het klassement. We hebben ook Maarten Chalingi al een tijdje binnen. Maarten Chalingi die dus een prima tweede deel reed van de tijdrit niet echt heel goed op gang kwam, maar dat had waarschijnlijk ook wel een oorzaak. Steven Dalenboud met Maarten Charlingy. Maar wat was uh, stressvoller? De rit zelf of de rit ernaartoe? Uh, de rit ernaartoe. <laughs> Jongens, we hebben wat meegemaakt. Zeg. Jonge, jongen. We waren in de kolonne, of zeg maar, de, de file aan het afrijden. Er komt er op een gegeven moment een ambulance langs. Dus wij in het wiel van de ambulance, zitten, met, met de hele kolonne, zeg maar, al, echt al. Nou, ik denk dat er wel 20 tot 40 auto's achter elkaar zaten. Even een situatie, jullie, jullie komen van de Alp de West, jij zit in een <coughs> auto of in de bus? <coughs> in de auto's. De bus die hadden we al gedacht, nou dat gaat niet redden.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 Maar uh, dat was voor mij wel beter geweest. Denk ik. Ik, bedoel, ik had echt goede benen nog weer aan het eind. Ik, bedoel, ik heb wel, uh, ja, weet je, in de ritme te komen. En dat lukte eigenlijk vrij aardig meteen al. En hoe lang van tevoren wacht je dat uiteindelijk? Een half uur. En wat heb je dan nog kunnen doen na warming up? Uh, niks. Omkleden, naar mijn fiets lopen, mijn fiets naar de, de keuring, zeg maar. Dan moeten ze mijn fiets nameten en zo. En dan, uh, en dan starten.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 Fais ce qu'il peut, tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux Chanter la balade, la balade des gens heureux. Dat was weer Gérard Lenormand. Die hebben we al eerder gehoord in deze Tour Top 100 met uh, Voici les clés. En natuurlijk ook met Si uh, J'étais president. Maar dit was uh, La Ballade des Jeans Heureux op nummer 7. Ja, Guillaume Lippens, uh, Thomas de Gent uh, zei, je, die rijdt heel hard. Maar ik zag net de nummers 1 en 3 van uh, de tijdrit in de Dauphiné. Die moeten ook inmiddels onderweg zijn. Ja, Tony Martin is in ieder geval ook vertrokken. Edwald Boers van Hagen is uh, vertrokken. En dat zijn inderdaad de nummers 1 en 3 van die tijdrit in uh, de Dauphiné. Liberé, die dus op exact hetzelfde parcours is gehouden als uh, deze tijdrit. En Hagen die doet het alvast goed hoor, want na 15 kilometer heeft hij de snelste tijd. Hij is zelfs 3 seconden sneller dan de Gent. Acht seconden dan Cancelara. En dan kijken we nog even naar de tweede en derde meetpunten. Daar is de Gent nog steeds de snelste. Terwijl we weten dat Richie Port die eerder gestart is, uiteindelijk de snelste blijkt te zijn nu aan de finish met die twaalf seconden voorsprong op Fabian Cancellara. De rest is allemaal onderweg. Ja, die Noren, Boris Hagen en uh, Thor Hushof, uh, die trouwens ook inmiddels onderweg is, die rijden allebei met een rouwband om uh, begrijpelijke redenen. Het bloedbad uh, inderdaad in uh, Noorwegen, Zij willen hun medeleven tonen aan de slachtoffers, aan de nabestaanden. En rijden dus hier met een rouwband rond de twee Nooren... die samen gerand hebben gestaan voor, twee voor vier overwinningen in deze Tour de France. Dus uh, toch maar even duidelijk maken van hoe belangrijk die Nooren hier zijn in deze Tour de France. We hoorden zojuist het verhaal van Maarten Charlinghi over alle ellende van vanochtend. Charlinghi trouwens op dit moment nog steeds dertiende in de tussenstand. 2.37 achter Richie Porte. Hij zal zeker gaan zakken, maar hij heeft dus een prima tijdrit gereden. Maar het kan allemaal nog erger dan het verhaal van Charlinghi... want die had het over die files. Nou, dat geldt natuurlijk voor iedereen die vanuit Alpe d'Huez... in de richting uh, moest gaan van de start in Grenoble. Maar uh, de twee Fransen, Anthony Roux en Sandy Cazar van FDG... die hadden nog een extra probleempje. Die uh, merkten uh, vanochtend dat hun tijdritfietsen gestolen waren... uit het uh, hotel in uh, de, de plaats waar ze hebben overnacht in Alpe d'Huez... En die zijn dus op geleende tijdritfietsen van start moeten gaan in deze tour. En Roe, die kwam zelfs pas 20 minuten voordat hij moest vertrekken, kwam hij hier in Grenoble aan. Dus daar was het echt reservefiets pakken, op die fiets stappen en dan maar gaan rijden. Johnny Hogeland dus, die is al binnen. Bouke Mollema moet nog binnenkomen. Die zien we, daar zien we de tijd in ieder geval van lopen. De tijd die inmiddels alweer bijna 1 uur en 3 minuten onderweg is. Hij is de eerste die hier nog aan de finish zometeen moet gaan. Gaan binnenkomen, maar hij gaat zeker geen goede tijd rijden. Absoluut geen top tijd, net als die tijd zeg maar van Johnny Hogeland, die een kleine vijf minuten langzamer was dan Richie Port. Johnny Hogeland na de finish ook opgevangen door Steven Dalenbout. ik had er al iets over gehoord, maar ik zie het nu eigenlijk pas echt uh, als een ontzettende rockstar. Je bent ik voel me mezelf nog geen rockstar, hoor. maar niet normaal. Het publiek, allemaal foto's. Ja, het schijnt erbij te horen nu. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk uh, hoe de mensen uh, me steunen. Ik had het alleen uh, liever op een andere manier gehad. Ik kan me voorstellen, hoe was die tijdrit uh, vandaag? Ja, alleen vanaf het begin voelde ik me wel goed. Ik had expres doen, ze kilometer op mijn uh, fiets. Dan kan ik gewoon op die vlakke stukken proberen 45 aan te gaan houden. bij mijn eigen tempo en dan de laatste 10 kilometer vol gas. En... Ja, je kunt, weet niet echt hoe je ineens het moet maken. Maar bij deze tussenpunt zat ik op 21, tweede op 250. Dus ik zat gewoon... Ik heb nooit echt risico genomen en nooit echt vol een bak gereden. Ja, laat, ik rijd altijd in de tijd wel vol een bak natuurlijk, maar nooit dat ik... Ik ben eigenlijk nog redelijk really fris gelukkig en ik rijd nog één uur één geloof ik. Dus zo slecht rijd ik nog niet. Ik dacht een paar keer de laatste week van nou, hij zit wel aardig uh, aan zijn limiet van wat hij uh, geestelijk en uh, lichamelijk kan. Uh, maar je hebt toch weer opgekrabbeld. Ja, ik denk wel dat ik een klapje ga krijgen. Ik uh, denk door al die stress en alles wat er omheen is gebeurd, denk dat ik misschien wel even een break nodig heb. Nu kom natuurlijk de criteria's, maar ik zal uh, veel moeten rusten. En, ja, uh, ik voel me nu nog goed, maar ik denk dat ik pas de klap krijg... als ik weer thuis uh, op de bank lig en alles van me valt. Kijk jij uit om morgen dan Parijs in te rijden en daar die rondjes te rijden? Een soort ceremonie? Ja, ik denk dat natuurlijk allemaal een serieus van momentje gaan zijn. Er zijn allemaal mensen om ons heen. Ja, ik ga snel Tientallen doen. Tientallen mensen. Hoi, nee. Hoi, Johnny! Kijk eens, Johnny Hogerland, die is nu de rockstar in uh, de Tour de France. Uh, het is vandaag, daar gaat het natuurlijk straks alleen maar om... de strijd tussen Andy Schleck, Frank Schleck en Cadel Evans... staan alle drie binnen een minuut van elkaar. En vandaag ja, wordt beslist wie de Tour wint, dat kan bijna niet anders. En de gedachten gaan dan automatisch terug naar de ronde van 89... toen uh, Laurent Vignon en Craig Lemoyne in de tijdrit de Tour besliste. Maar dat gebeurde ook al in 1968... Het was er uiteindelijk de eerste Nederlandse toerzege. Jan Jansen won in de afsluitende tijdrit van Herman van Springel. En besliste de toer in zijn voordeel. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u zich elke kilometer van die tijdrit nog herinneren? Ja, dat kan ik me wel herinneren. Ja? Dat, heb, dat heb ik natuurlijk al 500 keer verteld. <laughs> ja. Die tijdrit zit natuurlijk nog wel goed in het geheugen, ja, inderdaad. Ja, maar u, u... maar dat, is, dat is niet hetzelfde tijdrit die ze nu rijden, hoor. Nee, hè, want, want ik... wat is het grote verschil, ziet? meneer Jansen? Ja, je fiets ziet van die gasten, ja. Nou ja, ik was, ik was gisteren hier aan mijn de, de in Modaan. Uh, ja, die wegfietsen natuurlijk, die zijn al heel uh, veel anders. En die tijdritfietsen, ja, dat zijn natuurlijk helemaal van die juweeltjes die, uh, waar ze op rijden. Ja. Dus ja, de tijden, de tijden zijn natuurlijk dan ook wat sneller als wij in, uh, in onze tijd. Maar het uh, is al niet te min, uh, ja, we moesten er natuurlijk ook aan. En uh, ja, de geschiedenis herhaalt zich een beetje. Bijna op de laatste dag moet de tijdrit de beslissing brengen. Ja, verheugt u zich daarop? Uh, jawel. Ik ben ik er ben nog benieuwd hoe dat verder gaat afgelopen. Gaat Want wat ik zie is, uh, ja, Kadel is natuurlijk een, een goede tijdritrijder... Uh, de twee vlekjes minder goed... maar met een gele trui om je, om je, om je schouder heen... dan kan je toch altijd wel iets meer. Dus uh, met de kleine voorsprong die je uh, ter vlekje hebt... Uh, ja, kan het misschien toch nog uh, uh, misschien positief aflopen voor hem. Ja, maar uh, in 1968, gaat toch nog even terug hoor... naar uh, die ja, Tour de ja, France. Dat mag, ja, uh, yeah. uh, toen uh, dachten mensen ook... Nou, dat gaat uh, Jan Jansen nooit redden... maar Jan Jansen nee, redde het nee. wel. Jawel, en niet zo'n klein beetje ook. Ja, maar daar bedoelde ik namelijk ook met de gele trui in mijn schouder. Ja. Als het echt ergens om gaat, ja. Ja, dan, uh, dan, dan kan je iets meer dan een ander. Het is dus het moment dat ik uh, uh, die gele trui kon pakken, ja, dan moest ik ook echt alles geven om uh, tot een heel goed resultaat te komen. En ja, het ging ergens om. En daar was Jan Jans altijd. Uh, uh, ja, die was daar wel goed in. Ja, hè? Die, deed dan, die, jawel, die deed dan het. Uh, het, het bijna het onmogelijke, dat, uh, dat, uh, dat uh, verwezenlijke je eigenlijk een beetje. En dat is. Uh, ja, uh, ik was in 66 al een keer tweede geëindigd. En, en, en nu lag de. Ja, de, de, de kans was om die tijdrit te, te, te winnen. Desalniettemin, die tijdrit. Ik was een, een, een goede. Ja, ik was een aardige tijdritrijder. Uh, maar geen, geen, geen specialist. Ik regelmatig bij de eerste 15. Maar in die tijd had je wereldruurrecordhouder uh, uh, brakken. Dat is een beetje een soort, soort kanselara wat ze nu hebben. Je had pension, je had uh, uh, Van Springel uiteraard. En dan zie je, die waren op papier veel sterker als Janssen. Ja. Maar na drie weken op de fiets beulen... en in een, in een tijdrit na, op het einde van de Tour de France... Ligt het, liggen de zaken toch iets anders. Ja. Dan, dan telt de, de frisheid, de conditie, uh, hoe je ervoor staat... Nou ja, hoe langer het duurde voor mij, die Tour, desto beter ging ik rijden. En dat zie je ook een beetje aan, uh, aan, aan Slek. Dus uh, um, dan denk ik toch dat hij die, dat die misschien toch... Ja, ik hoop toch dat hij... Uh, ik zie toch liever een Slek uh, in de gede trui uh, blijven... en misschien de Tour winnen, als Kadel uh, Evans. Ja, hebt u het niet zo op Evans? Uh, ja, toch. Ja. I, als ik zie, de, die Tour de France, die heeft die... Een fantastische renner. Maar qua aanvallend heeft hij het nog niet zoveel laten zien. En ja, dat is bij de, bij de, bij de, bij de slekkies natuurlijk anders. Mm. En ik vond het toch wel uh, frapperend ook gisteren alweer. dat die slekkies toch weer probeerden ja, de dood of de gladiolen. Maar uh, ja, ze kwamen toch iets te kort hoor. Uh, maar het is al niet te min, uh, ze, ze hebben het toch... Goed geprobeerd. Ja, nog even heel kort, het is, je kunt de hele Tour kun je allerlei tactieken bedenken, maar vandaag ja. is het toch ja. gewoon ja. keihard rijden, ieder op je allerhardst. Ja, ieder voor zich en alles geven en uh, dat is gewoon uh, uh, 40, 42 kilometer gewoon uh, de beuk erin, alles afzien, zere een hebben. En uh, hm. Uh, uh, je slot het wel op het achterhoor rijden. En, en dat, dat is het gewoon. de is Maar dat is iedereen zo. Dat was de Kanselaren zo. En dat is bij Cadillac uh, en zo. En dat zal beslecht niet anders zijn. Goed. Dank u wel, meneer Jansen. Fijn ja. om we weer even over wielrennen te horen praten, hoor. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Ook fijn om Lippen Lippens over wielrennen te horen praten hoor. Hoe is de stand van zaken, Gio. We hebben een uh, nieuwste snelle tijd in deze tijdrit. Thomas de Gent, de Belg van van rijdt precies 1 seconde sneller dan Richie Port. En staat daarmee voorlopig aan de leiding in het uh, tussenklassement van deze tijdrit. 1 seconde dus voor Richie Port. 13 seconden voor Fabian Cancellara. En maintenant de muziek. Monday morning feels so bad, everybody seems to nag me, coming Tuesday I feel better, even my own night looks good, Wednesday just don't go The Easy Beats, Friday on my mind. Het Radio 1 toespel. En daar is de hoor. ja, Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een rubberdeen. Van Bon, gaat hij het winnen, Van Bon. Joop zoete als winnaar. Ja! Yeah. Ja, er zijn al twee weekwinnaars bekend. Hans Verhaar uit de eerste week, Joost Wink uit de tweede. Maar wie wordt weekwinnaar nummer drie? Is dat uh, Gerard Struik? Die heeft al vier goede antwoorden gegeven. Of wordt dat de kandidaat van vandaag? Dat is Marcel Antoons. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u er zin in? Uh, ja, ik ben er klaar voor. Kijk, dat horen wij graag. Ja. Zullen we het maar gewoon meteen doen? Ja, prima. Laten we beginnen en dan gaat de tijd er nu in. Vraag 1. Garmin Cervelo gaat aan de leiding in het ploegenklassement. Maar wie staat er tweede? Uh, Leopard. Vraag 2. Wie was de eerste rabo renner in het geel? Uh, Bruiking. Vraag 3. We luisteren naar Everton Napel en Joop Zoetemelk in Parijs in 1980. Joop, je maakte een verschrikkelijk gelukkig indruk. dus ja, het, het is een kroon om mijn carrière naar bijz' plaatsen. Nu in de eerste plaats, dat is gewoon geweldig. Volgens mij nog een keer een Tour de gewoon, uh... Hoe oud was je op Zoetemelk eigenlijk toen hij die Tour won? Uh, 34. Vraag 4, Multiple Choice. Wie won in hetzelfde jaar de gele, groene en bergtrui? A, Fausto Coppi, B, Bernarino, C, Eddy Merckx, D, Carlos Sastre. Eh, uh, Eddy Merckx. Vraag 5. Welke Nederlandse nog steeds actieve coureur reed in de Giro, de Tour en de Vuelta in de bergtrui? Eh... Uh... Uh, Johan van der Velde? Stop de tijd. Moeilijk, hè? Ja, moeilijk. Ja. Dus Welke uh, hebt u zeker goed? Uh, ik denk Joop Zoeterbelk. Nee, u zei daar uh, vier, uh, 34, maar het was 33. Ah. Eh? Nou, ik zou dat goed rekenen, maar onze jury is heel <laughs> erg streng. Dus uh, dat is fout. Maar laten we even van begin af aan. Uh, Garmin servelo gaat aan de leiding in het ploegenklassement. Maar wie staat er tweede? Dat is A.G. De Zeg. Ah. Vraag nummer twee, wie was de eerste Rabo-renner in het geel? Dat was in 2001 en dat was Mark Wouters. Zo, ja, lang geleden. Uh, Joop Soetemelk, hebben, uh, zijn leeftijd hebben we nu behandeld. Hè? Hij was dus 33 toen hij uh, in, in 1980. Vraag vier, had u goed? Dat was inderdaad Eddie Merks. Die won in hetzelfde jaar de gele, groene en bergtrui. En de actieve coureur die uh, in de Giro, de Tour en de Vuelta en de bergtrui reed is... Karsten Kroon. Oh, nou, dat wist ik helemaal niet. Nee, nee. nou ja, goed. Nee. U hebt er uh, één goed. Daarmee wordt u niet de weekwinnaar. Dat betekent namelijk dat Gerard Struik de weekwinnaar is. En uh, die zien we dan in ieder geval morgen terug. U hebt uh, sowieso wel het boekenpakket verdiend. Nee. Okay, dat is nou, altijd leuk. Hoor. De lensfactor van Mart Smeet, de grote tourquiz. die is ook heel leuk van hans jürgen Nicolai en Vincent Luijendijk. En gaat toch fietsen van Thomas Brown. Ik kan u dus vertellen dat het NOS wielershirt shirt naar Gerard Struik gaat. En uh, morgen komt de officiële winnaar eruit. En dan weten we wie er een fietsklinic heeft uh, gewonnen. Samen met Henk Lubberding. Nou, Marcel, wel, wel tevreden? Ja, ah, ja. een ge vraag goed. Dus dat, uh, ik had gemiddeld twee vragen goed de afgelopen weken. Dus, ja. Uh, ja. Nou, nu weer snel naar de tijdrit kijken. Ja, spannend. Wie gaat er winnen? Uh, uh, de tijdrit, uh, ik denk Cadel Evans. En dan is dat ook waarschijnlijk de winnaar in uw ogen van de Tour. Ja. Kijk, nou, dat weten we dan alvast. Hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Uh, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de Radio Tour de France. We vervolgen onze weg natuurlijk. We vervolgen de individuele tijdrit na het nieuws van drie uur. Graag tot zo.